Shabbat shalom, welkom. <tries> Israël, Jahwe Elohenu, Jahwe egah. Baruch shemkevot, malchutoh leolam vaed. Ho Israël, Jahwe is onze God, Jahwe is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor eeuwig. Amen. Jawe je God heb je lief, met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Jawe je God, er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen grote of gesneden beeld, je buigt daar niet voor, je draagt de naam van Jawe jouw God niet voor de schijn. Je viert de sabbadag, je eert jouw vader en jouw moeder, je moert niet, je pleegt geen overspel, je stilt niet, je spreekt geen leugens, je begeert niet wat van je naaste is.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 Uit het land Egypte onder leiding van Mosje en de Arabiërs. Mosje schreef alle vertrekpunten op en dit zijn de vertrekpunten van de reis door de woestijn. Op de 15e van de eerste maand vertrokken zij uit Ramses in Egypte, dit was de dag volgend op Pesach. Zij vertrokken onder de ogen van de Egyptenaren terwijl deze bezig waren hun eerstgeborenen te begraven. Die de eeuwige had getroffen. Van Ramses vertrokken zij naar Soekot. Van Soekot trokken zij op naar Etam aan de rand van de woestijn. Van Etam trokken zij op naar Baalsevan en sloegen hun kamp op bij Migdal. Van Migdal trokken zij door de zeeën en verder drie dag reizen de woestijn Etam in en sloegen hun kamp op bij Mara. Van Mara trokken zij naar Eeling. Daar in Eling waren twaalf bronnen en zeventig palmwomen. Van Eling trokken zij op naar de Ritzee. Van de Ritzee trokken zij naar de woestijn van Sin. Van daar trokken zij naar Dovka. Van Dovka trokken zij op naar Aloës. Van Aloës trokken zij naar Revidim. Maar daar was geen water om te drinken. Van Revidim trokken zij naar de woestijn van Sin. Van Sinai trokken zij naar Kivot Hata-Awa. Van Kivot Hata-Awa trokken zij naar Gatserot. Van Gatserot trokken zij naar Ritma. Van Ritma trokken zij naar Rimon Van Rimon trokken zij naar Livna. Van Livna trokken zij naar Rissa. Van Rissa trokken zij naar Kelata. Van Kelata trokken zij naar de berg Sheva. Van de berg Shaffer trokken zij naar Garada. Van Gerada trokken zij naar Maklood. Van Maklood trokken zij naar Tegat. Van Tegat trokken zij naar Tarach. Van Tarach trokken zij naar Mitka. Van Mitka trokken zij naar Gasmona. Van Gasmona trokken zij naar Moserot. Van Moserot trokken zij naar Bene Van bnei trokken zij naar Gor Hagitgat. Van Gor Hagitgat trokken zij naar Jodweta. Van Jodweta trokken zij naar Arona. Van Arona trokken zij naar Etzion-Gaver. Van Etzion-Gaver trokken zij naar de woestijn Tsi, Dat is nabij Kadesh-Banea. Van Kadesh-Banea Trokken zij naar de bergen Hoor aan de grens van het land Edom. Daar besteeg Aaron de priester de berg en stierf in het veertigste jaar na de uittocht van de kinderen van Israël uit Egypte. Aaron was 123 jaar oud toen hij stierf op de berg Hoor. Van de berg Hoor trokken zij naar Tsalmona. Van Salmona trokken zij naar Pulom. Van Poenum trokken zij naar Owad. Van Owad trokken zij naar de ruïne van Avarim. aan de grens van Moab. Van de ruïne van Avarim trokken zij naar Divongat. Van Divongat trokken zij naar Almon Devlatayim. Van Almon Devlatayim trokken zij naar de bergen van Avarim. nabij de berg Nebo. Van de bergen van Avarim. Brokken zijn naar de velden van Moab tegenover Jericho aan de andere kant van de Jordaan. De eeuwige sprak tot Moshe in de vlakte van Moab aan de Jordaan tegenover Jericho. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg tegen hen, wanneer jullie de Jordaan overtrekken, het land. Ken aan één, dan moeten jullie de bewoners van het land verdrijven. Al de vernietigen en al hun altaren en offerhokten verwoesten. Pas dan kunnen jullie het land in bezit nemen en erin wonen. Jullie moeten het land door het lot aanwijzen als erfgoed. Jullie moeten het land verdelen naar de grootte van de families. Verdeel het land onder elkaar onder negen en een halve stam, want de stam van Hoewijn en de stam van Gad... ...hebben hun erfdeel al genomen, evenals de halve stam van de nasje. Ze ontvingen hun erfgoed aan de oostelijke kant van de Jordaan. De eeuwige sprak verder en zei, draag de kinderen van Israël op... ...dat zij de levieten van hun eigen erfelijk bezit geven... ...plaatsen om in te wonen en velden om op te wijden... ...omdat de stam van Levi geen erfdeel krijgt, omdat zij aan mij gewijd zijn. De eeuwges sprak tot Mosje en zei, dit zijn de rechtsvoorschriften die je aan de kinderen van Israël moet geven. Men mag ieder die iemand doodslaat slechts op grond van getuigenverklaringen terechtstellen. Maar één enkele verklaring is niet voldoende om iemand schuldig te verklaren. Een moordenaar kan niet losgekocht worden met losgeld. Dit zijn de geboden en de rechtsvoorschriften die de eeuwige met als mosje aan de kinderen van Israël in de vlakte van Moab, tegenover Jericho aan de Jordaan. Wil ik zelf naar Psalm 60 voorlezen? Een gouden kleinoord van David ter onderwijzing voor de koorleider op de lady van de getuigenis, toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba. En Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het zuidal, 12.000 man. O God, u had ons verstoten, u had ons verbroken, u bent toornig geweest, keer terug tot ons. U hebt het land doen beven, u hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt. U hebt uw volk een harde zaak doen zien, u hebt ons bedwelmende wijn laten drinken. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen, om u op te heffen als teken van de waarheid, Sela. Opdat uw beminder gered worden, verlos door uw rechterhand en antwoord ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen. Ik zal zich verdelen, en dan van Sukkot zal ik opmeten. Gilead is voor mij, Manasseh is voor mij, Efrem de bescherming voor mijn hoofd, Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waskom, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, Filistea. Wie zal me brengen in een versterkte stad? Wie zal me leiden tot in Edom? Zult u het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o God? Geef ons hulp uit de benauwdheid, want de heil van de mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen. Hij zal onze tegenstanders vertellen. Dan willen we gaan zingen. We willen beginnen met groot is de Heer. Daarna Abba vader u alleen. Baruch Hashem Adonai. En o God is een awesome God. Ik wil het hebben over... Tekenen van Yahweh. Er wordt vaak over gesproken, over ja, dat is een teken van Yahweh, maar wat zijn nou de echte tekenen van Yahweh? Wat staat er over in de Bijbel? Nou, ik heb daar een poging toe gedaan om dat op te zoeken, van wat zijn nou de tekenen die hij zelf gegeven heeft waar wij op moeten letten. En dat is best interessant. Het begint eigenlijk in Genesis 9. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en ik zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u. Dat is dus na de zondvloed, als dus Noach en zijn gezin zijn gered en dus uit de ark zijn gekomen. En op dat moment zegt God dit tegen hem. Hij maakt niet alleen een verbond met Noach en zijn zonen, maar hij maakt een verbond met de hele levende wezens die zullen zijn na hun. Alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee, de dieren van de aarde, met u, van alles wat uit de aard is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Dus het is niet beperkt tot de mensheid, nee, hij heeft het uitgestrekt tot alles wat leeft, zou je kunnen zeggen. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van de vloed zal worden uitgeroeid. Dus die zondvloed, die komt niet meer voor. Ja. Er komen, dat hebben we nu ook gezien in Limburg en in Duitsland en België, er komen enorme watervloeden voor met verschrikkelijke gevolgen. Maar dat is geen vloed zoals dat toen plaatsgevonden heeft. Een wereldwijde vloed waarin de hele aarde onder water heeft gestaan. Er zal niet meer komen, er zal geen vloed meer zijn om de aarde te gronden te richten. En dat is een belofte die hij gestand heeft gedaan tot de dag van vandaag. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u, tussen Noach dus, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door, tot in eeuwigheid. Dus dat is een teken van een verbond, een teken van Yahweh, dat hij gegeven heeft als bewijs dat hij geen vloed meer zal geven om heel de aarde te gronden te richten. Nou, dat is dus tot op de dag van vandaag is dat waar gebleven. En... Het is ook een natuurkundig verschijnsel, maar ik vind het geweldig dat God dus ja, eigenlijk hele normale dingen gebruikt. Wat je zelfs eh, aan de aanrecht kan nabootsen. Je hoeft alleen maar wat licht te laten schijnen op het water wat uit de kraan komt en je krijgt een regenboog. Geweldig mooi, hè, door het breken van het licht in het water krijg je een regenboog. Het nadeel is, of het nadeel... Mensen zeggen dan, ah joh, dat is gewoon een normaal teken. Het is gewoon het breken van het licht in het water. Dus ja, daar kun je iets aan heel moois aan verzinnen. Hè? Daar kun je het aan verzinnen dat dat een Almachtig God gedaan heeft. Maar dat is gewoon een normaal, een normaal iets. Nou, wij geloven dat het anders is. Nee, God heeft dit geschapen. God heeft dit ook, ook dit natuurkundige, heeft Hij gemaakt. En Hij heeft dat aangegrepen om dat een teken te laten zijn van een verbond wat hij maakt tussen hem en tussen een mens, Noach. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Dus het is niet een boog van mensen, het is zijn boog. Dus als het, iedere keer als je een regenboog ziet, dan moet je realiseren dat is dus Gods boog. Hij heeft die dus gemaakt. Hij heeft dus de voorwaarden ook geschapen om dus die, die boog te laten projecteren in de wolken. En die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het is een geweldig iets, Je wordt er ook best wel ontroerd van vind ik. Het is heel verpand dat een regenboog ontzettend vaak gefotografeerd wordt. van Mensen vinden het prachtig om te zien, het is ook prachtig om te zien. Maar als je dan weet dat het zijn boog is, dan heeft het nog een veel diepere dimensie als wat eigenlijk aangenomen wordt. Het zal gebeuren, zegt God, als ik wolken boven de aarde breng en een boog in de wolken gezien wordt... Hier hebben we daar een voorbeeld van, dat ik aan mijn verbond zal denken. Dus het is niet eens dat hij zegt, voor jongens luisteren, jullie moeten eraan denken. Nee, Het is meer een teken voor hemzelf, dat hij eraan denkt, dat hij een belofte gedaan heeft, dat hij een verbond gesloten heeft met Noah, dat er tussen mij en u en alle levende wezens, van alle vlees, het water niet meer tot een vloed zal worden om alle vlees te verdelgen. Dat is toch geweldig, hè? Dus de, de schepper van hemel en aarde, die zelf een teken maakt om zich aan zijn verbond te herinneren. Heeft hij het nodig? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij dat nodig heeft. Hij zal het echt niet vergeten. En toch zegt hij van de sluisteren, het is voor mij dat ik er aan zal denken. Geweldig dat hij zoiets maakt en dat ook nog een keer zegt tegen ons. Als deze boven de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Geweldig. Genesis 17, dan krijg je een verbond met Abraham. Verder zegt God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslag na u al hun generaties door. Dus dat is ook weer tot op de huidige dag. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u. En uw nageslag na u al wie mannelijk bij is, moet besneden worden. U moet het vrees van uw voorwaarts hadden besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Het is niet zomaar iets, nee het is een teken tussen Gods volk en God dat er een verbond bestaat. Elk kind bij u van acht dagen oud, al die mannelijk is, moet besneden worden al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is, en degene die van enige vreemdeling van geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is, en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden, zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Ook dit moeten ze dus blijven vasthouden, omdat het een verbond is tussen de eeuwige en zijn volk. Het is niet zomaar iets, nee, het wordt ook tot op de dag van vandaag wordt het ook in stand gehouden, althans door de joden die het serieus nemen. Dan gaan we kijken naar Mozes, Exodus 3 vers 1. En Mozes hoede het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van Java verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Dat is natuurlijk een raar iets, normaal gesproken dan zie je gewoon dat het verbrandt en dat het as wordt. Maar deze struik blijft gewoon staan, dus de takken en de blaadjes die worden niet aangetast. En toch zie je dat hij dus in vuur staat, hij brandt gewoon en er gebeurt verder helemaal niets. En Mozes die ziet dat en ja, het is gewoon een raar iets. Dat gebeurt normaal gesproken niet. Dus wat zegt hij bij zichzelf? Ik ga even kijken, laat ik naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken... waarom die doorstruik niet verbrandt. Zou hij echt gedacht hebben dat hij de oorzaak daarvan zou kunnen zien? Heeft hij verwacht dat het een soort vata morgana was... wat ook regelmatig voorkomt in de woestijn? Nou, daar staat er niet bij... Hij wordt wel zo nieuwsgierig dat hij dus echt naar die doorstrijk toe gaat om te onderzoeken wat er aan de hand is. En op dat moment roept God hem. Toen Java zag dat hij ging kijken, riep God tot hem vanuit het midden van de doorstrijk en zei Mozes, Mozes. En Mozes zei, zie, hier ben ik. En Java zegt, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is Heilige God. Nou, wij hebben daar verder... Niks mee eigenlijk, hè? Met de, dat je je schoenen van je voeten af doet als je dus op een gegeven moment op een plaats komt waar we gaan bidden of waar we de jaarweg gaan ontmoeten. Het verpante is dat de islam die heeft dit overgenomen en die hebben dus gewoon ja, al hun moskeeën zeg maar die, die zijn zo heilig dat je daar niet met je schoenen aan naar binnen mag. En die moet je dus allemaal buiten zetten. Voor ons komt het een beetje raar over. Bij de islam is het zelfs zo dat als je iemand de onderkant van je schoenen laat zien, dan beledig je hem. Dus die, hebben dat, die, ja, die nemen dat heel strikt, zeg maar. Dus ze hebben heel veel dingen uit de Bijbel hebben ze overgenomen en die hebben ze dus in de Koran gezet. Waaronder ook dit, dat komt hier vandaan. Ja, hij zegt verder tegen Mozes, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Ineens wordt hij geconfronteerd met de God van hemel en aarde, met de schepper. En ik denk, als je die als die rechtstreeks tot je spreekt, dan ben je ook vol ontzag. Dat is niet zomaar iemand, nee, dat is de allerhoogste autoriteit die er is. En vandaar dat hij dus ook zijn gezicht bedekt. En dat hij ja, eerbied betoont. En dan kreeg hij een hele mooie boodschap, waar hij zelf al mee bezig was geweest, maar dat was 40 jaar geleden. En Java zegt tegen hem, ik ben duidelijk de onderdruk van mijn voort, dat in Egypte is gezien. Ik heb een geschreeuw om hulp van de legende slavenrijders gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. En Mozes dacht dat hij dat ook kende. Vandaar die poging van hem om hun dus te bevrijden, wat gewoon helemaal mislukt was. Ook omdat hij niet precies wist, denk ik waar hij mee bezig was. Daarom ben ik neergekomen, zegt Jabba, om het voort te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Verizite, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Dus hij gaat echt in op dus alles wat de Israëlieten meemaken en ondergaan. Daarvan geeft, Java aan, moest luisteren, ik heb alles nauwlettend in de gaten gehouden. Ik heb het gezien, ik heb het meegemaakt en ik ga optreden. Nu dan zegt hij tegen Mozes, ga weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Nou, dat is nogal een boodschap. Hij had dat geprobeerd... Toen hij nog vol krachten was, enthousiast, sterk, opgeleid als soldaat en als generaal. Dus hij was gewend om leiding te geven. Hij kende alle wetten, alles van Egypte. Dus hij was echt als een soort edele opgevoed. En vanuit die positie dacht hij dat hij heel makkelijk volk Israël kon bevrijden en uit Egypte leiden. Maar dat ging helemaal fout. Toen werd hij herder. Hij was altijd bezig in de woestijn met de schapen en ineens zegt God tegen hem: en nu ga ik jou terugzuren naar de farao en jij gaat mijn volk uit Egypte leiden. Nou, we kennen het verhaal, Mozes is daar niet mee eens. Dat zegt hij ook tegen God: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit de Egypte zou leiden? En Javen zegt voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg, op de Horeb. Dus wat hij zegt tegen Mozes is, moet luisteren, jij gaat dat doen, en als het lukt, dan kom je dus hier bij deze berg, en daar zul je dan mij dienen, als teken dat de belofte die ik uitgesproken heb, waarheid is geworden. Nou, we kennen het verhaal, Mozes is er helemaal niet mee eens, komt met allerlei bezwaren die hij uitspreekt. Hij kan niet spreken, hij heeft uh, nou ja, van alles en nog wat. Maar Aaron die wordt gestuurd op een gegeven moment om zijn mond te zijn. Het eind van het hele verhaal is dat hij toch gaat. En dat hij niets meer heeft om tegen te werpen. En dat het teken wat God beloofd heeft ook werkelijk waar zal worden op het moment dat ze terugkomen, dat ze uitgeleid worden en dat ze bij de horeb komen en daar God dienen op diezelfde berg. Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlite kom en tegen hen zeg, de God van hun vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, of eigenlijk vragen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlite zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij ze zullen zeggen, we is niet aan u verschenen. Dat kan helemaal niet, joh. Hoe kom je erbij? Jij bent een halve Egyptenaar. Je denkt toch zeker niet dat hij aan jou verschijnt. Hij zal toch veel eerder aan een priester verschijnen. Niet dus. we zei tegen hem, wat heb je daar in je hand, joh? En hij zei, een staf. En we zegt, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En die was zo werkelijk dat Mozes ervoor vluchtte. Maar Java zei tegen Moses: Strek uw hand uit grijp hem bij zijn staart. En hij pakt hem. Grijp hem vast. En het werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat Java aan u verschenen is: De God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Verder zei Java tegen hem: Steek door uw hand in de boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Haal hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zei: Steek uw hand opnieuw in de boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij weer eruit haalde, paste hij weer als zijn normale vlees. En het zal gebeuren, als ze u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch op de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zo zijn dat ze zelf deze twee tekenen die Java gegeven heeft niet willen geloven, en nog steeds betwijfelen dat ik jou gestuurd heb, ze niet naar je stem willen luisteren. Dan moet u water uit de nel nemen en dat uitgieten op het droge. En dan zal het water dat u uit de nel zou nemen veranderen in bloed op het droge. Nou, dat is wel zoiets verschrikkelijks eigenlijk. En je snapt dat dat mens dat niet kan. Exodus 8 vers 8. Maar op die dag zal ik de landstreek Goossen, waar mijn volk woont, afzonderen. Zodat er geen steekvliegen zullen zijn. Dus dat is dus in de periode dat Mozes is daar naartoe gegaan. Heeft gesproken met de farao En hij komt iedere keer. Komt hij dus met. Luisteren. Wil je niet luisteren. Dan komt er een plaag over Egypte. En er zijn een aantal plagen. Waar de Israëlieten ook onder te lijden hebben. Maar nu. Komt hij bij de farao En dan zegt hij moet luisteren. Nu komt er een plaag. En daar zal mijn volk. Daar zal daarvan gevrijwaard zijn. Het hele landstreek Gozen Waar mijn volk woont, daar komen geen steekvliegen. En waarom niet? Omdat u zult weten dat ik, Yahweh, in het midden van het land aanwezig ben. Het is niet zomaar iets, maar Yahweh is bezig in Egypte. Ik zal mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet, zegt hij. Morgen zal dit teken gebeuren. Dus dit is ook een teken van Yahweh. En het moet ook heel erg bizar zijn geweest als je aan de grens woonde. En je ziet dus dat er... Dus, ja, dat het net lijkt alsof er een muur staat of een glazen wand. En dat je dus kijkt naar Gozen, en dat je daar dus gewoon geen enkele steekvlieg ziet vliegen. En dat in je eigen gedeelte waar je bent, daar ze daar wel zijn. Dat moet gewoon wel zo'n enorme indruk hebben gemaakt op de Egyptenaren. Exodus 12, vers 12. Dat is dan de laatste plaag van de eerstgeborenen. Want ik zal in deze nacht door het land in Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land treffen. Van de mensen tot het vee, en ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichte voltrekken. Ik, Yahweh. En hoezo dan aan de goden van de Egyptenaren, nou elke straf die er was, elke plaag, had betrekking op een van de goden van de, die de Egyptenaren aanhingen? De ene laatste plaag, de duisternis, de farao zelf, was de vertegenwoordiger van de zonnegod. Hij claimde zelf ook dat hij god was. Hij verstrekte het licht. En God maakte haar ineens een eind aan door drie dagen duisternis, waar Hij dus helemaal niets aan kon doen als zijnde zonnegod. En nu komt het heel dichtbij, want nu worden de eerstgeborenen aangetast. Ze moeten bloed op de zijposten van de deuren en aan de bovendorpel strijken, de Israëlieten. En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderfde weegbrengt als ik het land Egypte zal treffen. Ik denk dat er ook Egyptenaren zijn geweest die dit ook gedaan hebben. Die hebben zoveel meegemaakt en zijn zo onder de indruk geraakt van de God van Israël. Ik denk dat er ook degene zijn geweest die meegetrokken zijn, die dus als vreemdeling toegevoegd werden aan Israël en dus uitgetrokken zijn. Exodus 13 vers 8, op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt omdat Yahweh voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte trok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van Yahweh op uw lippen is, want Yahweh heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Nou, dat wordt nog steeds heel erg visueel gemaakt door dus een kastje op hun voorhoofd en een kastje op hun arm, die op een speciale manier worden touwen gewikkeld om hun handen en om hun arm met een kastje waar de wet van Java op staat. Hun nemen dat heel letterlijk en natuurlijk weten ze ook dat het over hun hart gaat, maar ze willen het ook letterlijk uitbeelden. Omdat het een opdracht is die Java gegeven heeft. En dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want Java heeft ons met sterke hand uit Egypte grippe dus steeds als dat omgewikkeld wordt, en ze maken zich dus gereed om Jawe te aanbidden, dan herinneren ze dus dat teken dat ze uitgeleid zijn uit Egypte. En wat God allemaal gedaan heeft aan de Egyptenaren om hun daar dus uit te krijgen. Exodus 31 vers 12, verder zei Jawe tegen Mozes, U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg, U moet zeker mijn Sabbat in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik Jaweh ben die u heiligt. Het is niet zomaar iets, nee, de Sabbat is een teken tussen hem en zijn volk, al de generaties door. En waarom? Omdat je weet dan dat het Jaweh is die ons heiligt. Het is niet een vreemde God, nee, het is de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, die dit ingesteld heeft, omdat hij zegt, als dat teken gehouden wordt, dan zorg ik ervoor dat je heilig. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, dus nu is daar eigenlijk geen beginnen aan, want ja, je kunt het niet eens eigenlijk hardop uitspreken, want dan krijg je nou ja, zo ontzettend veel problemen, want dat betekent als je alleen dan al kijkt naar de christenheid, dan praat je over een paar miljard mensen. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgevoerd worden uit het midden van zijn volksgenoten. Het is natuurlijk triest, verschrikkelijk triest, dat die wet eigenlijk elke zondag wordt voorgelezen, maar totaal niet wordt gehouden en wordt genegeerd en dat ze alles doen op de Sabbat. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat een dag van volledige rust, heilig voor Yahweh. Het is niet een dag voor ons, het is een dag voor Yahweh, Wat zegt hij. In navolging van het rusten wat hij deed op de zevende dag, rusten wij ook. Ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Later is het dan de Sabbat in acht nemen, door de Sabbat te houden als al hun generaties door als een eeuwig verbond. Het stopt dus niet meer. Het gaat door tot God op een gegeven moment zegt dat het niet meer gehouden hoeft te worden. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Dus het is niet ons teken, het is niet iets wat wij in stand houden om dus daarvoor een teken voor Yahweh. Nee, het is zijn teken dat we doen in navolging van hemzelf. En we doen het omdat hij dat opgedragen heeft. Want Yahweh heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Je kunt het je niet voorstellen, maar toch staat het er nummer 15 vers 38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat ze voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purple draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van Yahweh denkt en die doet. Het is niet losverkrijgbaar, het is er aan denken en het is het doen. Het is niet zeg maar van... Uh, je denkt erover van, uh, oh zal ik het doen of zal ik het niet doen? Nee, dat is niet zeg maar het schema. Je denkt eraan en je doet het. Anders hoef je er ook niet aan te denken. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken... ...waar u als een hoerij achteraan gaat. Omdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Dat is de bedoeling van dus die tzit zoals ze genoemd worden. Ik ben Java, uw God die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben Yahweh, uw God. Ja, het is zo ontzettend duidelijk wat hij dus bedoelt. Steeds weer met zijn tekenen. Het is iedere keer weer of om aan Yahweh te denken, of zijn geboden in acht te houden om aan te denken. De 6, vers 4, we lezen het elke sabbat, luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één, daarom zult u Yahweh uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en over spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Het is niet zomaar iets, maar hij wil echt dat het een teken is. Het moet het verschil maken met anderen die dat niet doen. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven omdat we steeds, als we ingaan of uitgaan, herinnerd worden aan de geboden van onze God. Lukt 28, dan gaat het over de keuze die ze moeten maken. Er worden de zegeningen uitgesproken, maar er worden ook vervloekingen uitgesproken. Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van Yahweh uw God niet gehoorzaam geweest bent. Door zijn geboden en zijn verordeningen die hij u geboden heeft in nemen. Zij zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot een eeuwigheid. Dus nu krijg je iets wat een, een totaal ander iets is. Dan worden al die vervloekingen die over hun zullen komen, tot een teken. En ze hebben wat moeten meemaken, de Israëlieten. Ze zijn uit een land gejaagd. Ze, zijn, nou ja, ze worden tot op de huidige dag worden ze achtervolgd en worden ze weggevaagd. En ze worden gehaat en uitgescholden. Het antisemitisme, dat is weer gigantisch, dat is op hetzelfde niveau eigenlijk als het voor de Tweede Wereldoorlog was. Het is ongekend dat je dus alleen maar dus Jood hoeft te zijn en dan de aanleiding bent tot haat en tot dat mensen gaan je na gaan roepen en je uit gaan schelden. Nou en, en, ja, het is, het is niet normaal. Dat is eigenlijk het enige wat je ervan zegt. Het is gewoon niet normaal. Waarom doe je een medemens zoiets aan? Waarom? Wordt zelfs betwijfeld of hun wel mensen zijn, worden ze toch nog steeds als een soortement mensen gezien. En waarom zegt Yahweh dit? Omdat u Yahweh uw God niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege uw overvloed. Zult u uw vijanden die Yahweh op u afsturen dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen totdat hij u wegvaagt. Nou dat hebben ze ontzettend vaak meegemaakt, dit hele gebeuren. Vele andere tekenen staan er. Bij Joshua, bij Gideon, bij Eli, Samuel, Agas, Job, David, Salomo, Isaiah, Jeremia, Daniel, Zachariah. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Zoveel tekenen die Jaweh geeft aan zijn volk. Steeds weer betoont Jaweh zich de God, die via tekenen laat zien dat hij van zijn volk afweet. Het is steeds om of zichzelf te laten herinneren dat hij een belofte uitgesproken heeft, of om zijn volk te herinneren te laten herinneren aan hemzelf. Steeds weer komt hij dus met allerlei tekenen. Het gaat de hele Bijbel door. En het is te veel om dat allemaal te behandelen. Het zou heel mooi zijn om dat te doen, maar het is gewoon te veel. Er staan te veel tekenen in de Bijbel... om die allemaal op één keer te behandelen. Maar het belangrijkste, waar ik mee zat, is... maar wat is nou het teken van Yahweh? Waaraan kun je nou zeker weten dat je erbij hoort, wat is nou het teken van de schepper van hemel en aarde? Waarmee maken wij het verschil volgens de Almachtige? Nou, ik heb het zo eens gevraagd. En dan krijg je hele andere antwoorden. En het verpandte was, je krijgt geen één keer het goede antwoord. Gaan we nu toch even kijken. Openbaring 7 vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Er zijn mensen die zeggen, nou het is wel prettig, dan is het gewoon altijd lekker weer. Nou dat is dus niet zo, want dan krijg je dus ook geen regen. Als er geen wind is, dan krijg je geen regen en dan verdort alles. Dus dit is een hele zware straf die God uitvoert om de winden tegen te houden, opdat er dus geen wind meer zal zijn op de aarde. En dan kun je indenken dat ook ja, een, gewoon een... een verzengende hitte van de zon komt, omdat er dus geen enkele verkoeling meer zal zijn van een windje, wat enorm verkoelend kan zijn. En er zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Dus het zijn niet alle engelen die dat mogen, nee, het zijn, daar worden er maar vier genoemd, die de autoriteit hebben om de schade toe te brengen aan de aarde en aan de zee. En die engel die zegt, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Er moet dus eerst nog een actie uitgevoerd worden voordat die vier doodsengelen eigenlijk worden losgelaten. Dan moet er nog iets heel belangrijks gebeuren. En ik hoorde dat het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit alle stammen van Israël lijkt het dat er dus 12.000 verzegeld worden. Maar dat is dus niet zo. Je mist er een paar. Ruben was er, Simeon, Leven, Juda, Zebulon, Issachar. Dan gaat Asa, Nafli, Jozef en Benjamin. Maar Dan en Ephraim worden niet vernoemd. Dus dat is heel apart. Dat dus twee stammen van Israël uitgesloten worden van die verzegeling. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Dus die engelen, die zeggen dus tegen die vier engelen, die die schade moeten aanbrengen, maar je moet stoppen, je moet wachten, totdat degenen die bij God horen, verzegeld zijn aan hun voorhoofd. Ze mogen alleen die beschadigen van de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hij werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen. Vijf maanden lang. En een pijniging was als dus de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. Nou, ik ken het niet, ik heb het nooit meegemaakt, maar het schijnt verschrikkelijk pijnlijk te zijn. Als je door een schorpioen gestoken wordt. behoorlijk wat gif wat hij dan overbrengt. Ook maar in 13 vers 15. En hij werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. Nou, dat moet gewoon een gigantische impact hebben, als je nu ziet hoeveel mensen eigenlijk van alles geloven, wat door een paar mensen verteld worden op tv, en dat nagenoeg de hele bevolking erachteraan rent, dan kun je je voorstellen dat als dit gaat gebeuren, dat als dus de duistere macht een beeld, wat gewoon dood is, een geest kan geven, zodat het beeld zelf gaat spreken, ja, dan denk ik dat het grootste gedeelte van heel de aarde, die gaat erin uh, er in, in mee, die gaat er gewoon achteraan. En zo maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou, we zijn eigenlijk al bijna zover, hè, met heel dat vaccin. dat als je niet het vaccin neemt, ja, als je af en toe leest op de sociale media wat je dan toegewenst wordt, en waar je van buiten gesloten zou moeten worden, nou, dat is gewoon schrikwekkend. Mensen willen gewoon dat je eigenlijk uitgeroeid wordt. Je hebt geen recht meer op wat ook. Je hoort er niet meer bij. En het maakt dat aan allen, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Nou, dat is apart, hè? Hier staat de rechterhand bij, maar ook het voorhoofd. Terwijl voorheen God had gezegd, we moest luisteren, ik wil die mensen verzegelen op hun voorhoofd. En dan zie je dus dat dus de boze ook een teken gaat geven op het voorhoofd. Dus op dezelfde plek als waar God zijn teken wil geven. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid staat er, wie verstand heeft laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens. En zijn getal is 666. Nou, er is er heel wat over gefilosofeerd over wat dat dan precies inhoudt en wat dat betekent, daar ga ik even niet op in. Ik ben veel nieuwsgieriger naar het teken en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader, Yahweh, geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele water en dat geluid van een zware donderslag. En ik hoor het geluid van de siterspelers die op hun siters spelen. En dit is dus het teken wat Yahweh dus wil brengen als verzegeling op de voorhoofden van zijn volk. En dat gaat dus over de naam van Yahweh. Ze zongen een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de oudelingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen perfect zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het land volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen van God in het land. In de mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos voor de troon van God. En de derde engel volgde hem die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God die onvermengd is ingeschonken in het drinkbeker van zijn Toorn en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Dus het is, je krijgt een merkteken, maar het hangt er maar af van welke naam jij als merkteken op je voorhoofd hebt staan. Daar zit dus het verschil van leven en dood. Hier zien we de volharding van de Heilige. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Yeshua in acht nemen. Het is dus hier ook weer niet of-of, het is en-en. Het is niet losverkrijgbaar. Je houdt de geboden van God en je neemt het geloof in Yeshua in acht. En alleen het geloof in Yeshua in acht nemen is niet voldoende. Je hoort ook de geboden van God in acht te nemen. Zo interpreteer ik deze tekst. Ik geloof niet dat dat... ...los verkrijgbaar is. Wat is dan het teken van Yahweh? Luister Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. Daarom zult u Yahweh God liefhebben met heel uw hart... ...met heel uw ziel en met heel uw kracht. U moet ze als een teken op uw hand binden... ...ze moet als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Zijn naam moet op uw voorhoofd zijn. Het trieste is dat de christenen dan zeggen... ...ja, maar dat hebben we gedaan. Bij de kinderdoop... Dan wordt op het voorhoofd, wordt dan zijn naam. Want dat is niet wat er staat. Dat is niet die verzegeling die God bedoelt. Dat is iets wat ze zelf verzonnen hebben. Het is een zogenaamd een sacrament, maar daar is God niet bij betrokken. Ze wilden heel graag net zoiets als de joden met het besnijden. En dat zie je ook in heel veel sacramenten. Daar staat het nog, dat dus de besnijdenis is in de plaats van de dopen. Nou, dat is vreemd, want waarom zou je dan meisjes dopen? Besnijden ging echt alleen maar over de jongens. Dus het zijn allemaal drogredenen, omdat ze zelf ook een verbond willen hebben. Maar er was al een verbond. En dit teken, dat is de naam van onze God. En de naam van onze God is Yahweh. En wat is het verpland? Dat die naam niet meer genoemd mag worden. Nee, er moet heren van gemaakt. Een onzijdig iets waarin je alles aan vast kan knopen. Je kunt er zelf drie goden aan vastknopen. Nee, dat bedoelen ze zo niet. Er zijn drie personen, maar het is één God. Hoe wil je dat uitleggen? Ook omdat ze zeggen van nee, de Almachtige is God, Yeshua is God en de Heilige Geest is God. Dan heb je toch echt over drie goden. En wat zegt Yahweh zelf? Ik ben één en ik geef mijn eer aan niemand anders. Dat zegt hij. Op Marije 14 vers 12. Hier zien we de volheiding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Yeshua in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen. Schrijf, zalig zijn de doden die in Yahweh sterven. Er staat niet die in de Heere sterven. Het staat er gewoon niet. Er staat die in Yahweh sterven. Want dat is zijn naam. Van nu aan. Ja, zegt de geest opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Amen. Willen we één lied zingen, Most High van James Block. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die je zijn naam op u mag. Je warega, ja waar, wie is mijn regga. Ja er, ja waar panaf, elega, vigo ja panaf, elega, shalom. we zegen u en hij behoedt u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan willen we Jeruzalem, stad van goud, als slot niet zingen.